het scherm met het NOS-journaal. In Macedonië hebben bewapende mensen aan 22 mensen het leven gekost. Onder hen zijn acht politieagenten, de andere 14 zijn aanvallers. De gevechten in het noorden van het land begonnen gisteren... toen gewapende mannen de politie aanvielen. Waarschijnlijk waren de aanvallers etnische Albanezen. Ze vormen een kwart van de Macedonische bevolking. Vanochtend werd in het noorden van het land nog steeds gevochten. Tot nu toe zijn 30 agenten gewond geraakt. In het centrum van Rotterdam is veel politie op de been vanwege een oproep van Feyenoord-fans om naar de stad te komen. Op het stadhuisplein hebben zich zo'n duizend supporters verzameld. Ze zeggen dat ze protesteren tegen de staking van de politie. Vanwege die staking is de wedstrijd Feyenoord-Vitesse uitgesteld naar morgenavond. Volgens de burgemeester zouden er niet genoeg agenten beschikbaar zijn om de veiligheid te garanderen. Ambulancemedewerkers in diverse regio's gaan morgen actie voeren. Ze willen dat hun werkgever, Ambulancezorg Nederland, snel goede cao-afspraken maakt met de vakbonden over verbetering van de werkomstandigheden, de werkdruk en de koopkracht. Ambulances rukken morgen overigens gewoon uit voor acute gevallen. Op Schiphol is een co-piloot opgepakt die teveel had gedronken. De man stond op het punt aan boord te gaan van een toestel dat klaar stond voor vertrek. Hij werd aangehouden na een tip. Volgens de politie rook zijn adem erg naar drank. De co-piloot bleek drie keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. De man is geen Nederlander en hij vliegt voor een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Hij heeft een boete betaald van 6000 euro. Dan nog het weer. Het is droog en op de meeste plaatsen zonnig bij 15 tot 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar graden graad of 10. Morgen loopt de temperatuur flink op naar 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Knoop in Muiderberg 3 kilometer. De A1 is namelijk dicht dit weekend tot morgenochtend 5 uur tussen Muiderberg en Naarden. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Venendaal en Maarsbergen 7 kilometer. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Rozenburg 4. Nog eentje op de N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm hey. below you go Van antwoord ook op tv. Zie je tekst op kanaal 45 We're diving in, and the world is breaking down, leaving marks on us.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 stories I'm told to I Grow hard to push Flick intro vinyl I'm feeding the rush I dig for that one And I open the hut It's taking all day from the back Something